was dat van Don Johnson en de Hardbeat is nog steeds ook bij de wedstrijd Allianz tegen BVC Bloemendaal, Tjerk de Blauw Hallo? Ja Tjerk, zeg het maar! Hier is het dan 2-3 geworden in uh, die wedstrijd tussen uh, Allianz en Bloemenal. Het was 1 uh, minuut na de rust dat nu Allianz uh, scoorde. En het was, uh, ja, het was een de verdediging. Want die bal die had gewoon weggeroeid moeten worden. Maar dat werd niet gedaan. En toen kreeg Allianz een, een vrij trap. En uh, zodoende kon Leeuwen die bal aanpakken. En schoot hem uh, in die linkeroep. En ja, uh, uh, dat is gewoon zuur. Maar Bloemenal staat er voor. Bloemendaal staat nu aanval op dus Ozan, Ozan in het ploeg gekomen voor uh, Tim Beren. Tim Beeren kan die bal. Uh, die kon niet verder meer. Want die had de vorige tik gehad. Maar dus is nu Tim Joon niet die bal op pakken.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 Gisteren deden de Oranje hem de hele goede zaken. Het uh, versloeg in Rotterdam uh, de thuisluk met uh, maar liefst uh, 6 tegen 2. En mocht uh, vanmiddag Bloemendaal winnen, dan uh, gaan ze naar de finale. En mocht Rotterdam vanmiddag winnen, dan wordt er woensdagavond een derde en beslissende wedstrijd gespeeld. Nou, dat allemaal in de kantlijn. We hebben gespeeld op het kopje een minuut of 6-7. En de stand is nog uiteraard 0 tegen 0. Lichtpunt bij Bloemendaal is het meespelen weer van Teun de Nooier. Hij was geblesseerd en dat, dat scheelt natuurlijk een stok op een borrel.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 ...uit het puurslepen vanmiddag. En dat uh, voor zo'n uh, pak een beet uh, ...2500... Uh, ...3000 uh, toeschouwers... ...die hier op de tribunes zitten. Een, uh, een, uh, een sterk openend uh, Rotterdam... ...dat wel, maar echt gevaarlijk... ...zijn ze nog niet geweest. En aan de andere kant... ...heeft uh, doelman Pirmin Blaak van Rotterdam... ...ook weinig werk gehad. Of het zou nu moeten zijn... ...met uh, de Nooier, met de Slalom... Uh, ...richting Cirkel. De bal gaat voorlangs... ...maar komt niet bij Roger Hofman. En... Uh, en daar nou, haalt er wel een lange corner van over. Nou, die nemen we nog even mee. Wordt in de cirkel gedaan. Komt bij Nick Meijer. Die haalt uit. Maar die bal, die, die, gaat, uh, die wordt verwerkt uh, door de doelman. En kan uh, Rotterdam uitbreken aan de linkerkant via Reushof. Uh, met een kleine overtreding uh, wordt die tot staan gebracht door uh, Daan Schuurman. En mag uh, op de rand, uh, uh, zeggen, net op de middellijn Rotterdam een vrije slag nemen. Die wordt uh, breed gespeeld. Op het kopje acht minuten gespeeld. En het uh, tweede duel tussen Bloemendaal, is nog steeds, tussen Bloemendaal en Rotterdam is nog steeds 0 tegen 0. Dankjewel, Frits Reek. En we gaan uh, naar de eindfase van de DTM. Met nog enkele rondes te gaan, denk ik, Willem van Densen. Ja, klopt helemaal. Nou, we zijn in slotfase uh, van deze.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 Ik vind uh, ja, op het grote weg gewoon nabij een hele vriend. Het spikthuis niet Het was voor uh, Poetin om P3 in te pikken. En op jacht te gaan naar uh, Bruno Stengel. Stengel waar hij nu uh, op de bunker zit. Maar het uh, is nog anderhalve keer te gaan voor hem de, uh, de kans om. Uh,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 Vitesse speelt tegen Excelsior, daar staat het ook 0 tegen 1. De Graafschaf speelt tegen Venlo, daar is het 1-0. En Willem 2, Nak Breda, daar is het 0 tegen 0. Ja, uh, we hebben een uh, doelpunt en dat is uh, natuurlijk bij uh, BVC Bloemendaal tegen Allianz, maar dan natuurlijk andersom. Tjerk de Blauw. En hier is de stand 4-2 geworden in de wedstrijd tussen Allianz en Bloemenaal. Het was Gijsham Poelgees die een vrije trap maakte op de hoogte van de cornervlag. Tim Jong kwam erbij en die kopter hem schitterend in. En zo staat de stand hier weer 2-4 in het voordeel van Bloemenaal. We naderen het einde bij de DTM. Willem is aanwezig op het circuit. Willem. Ja, het einde is al geweest, Lennon. De finishvlak is gevallen en degene die ons eerste gezien heeft, dat is Maaike Rockerveller. Tweede plaats Bruno Stengler en derde Martin Toemtje.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 Uh, nou, gezien de laatste rondes van de reizen voor het weekend had ik hem nog niet uh, tot de kans. En dus na de kwalificatie, hij uh, was wel duidelijk dat er uh, ter deze rekening uh, met hem gehouden moest worden. Ja, en hij heeft zich uh, volledig bewezen.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 Oké, okay, nou dan probeer ik jou straks nog even te bellen. Of uh, om te kijken wat de, de heren gezegd hebben in de persconferentie. Willem van Deense, dankjewel in ieder geval voor de verslaggeving van deze race tijdens de DTM. Um, nou, zometeen gaan we weer terug naar het voetbal en naar het hockey. Want er, ja, er is uh, hartstikke veel op deze zondag, 15 mei, hier in Zondag in Kennemeland. We onderbreken even de final countdown van Europe, want er is weer gescoord bij uh, Allianz BVC Bloemendaal. Kerk de Blauw. Ik denk dat het ook uh, de final countdown is, uh, want dat zal er een aandeklap zijn voor Allianz. Het is uh, 2-5 geworden in die wedstrijd. Dat is waar die scoren op aangeven van uh, Tim Jones. was een goede baas, waar een goede techniek uh, vooraf ging. Waltje ging snel rond en werd vrijgezet voor Donner en die tikken we eerst in. En zo is de stand hier 2 tegen 5 geworden.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 is een belangrijke tussenstand en dat wil zeggen dat OG voorstaat in die wedstrijd met 3 tegen 1. Dus als dat zo zou blijven, dan betekent het dat dat dan daarna een competitie ingaat. Maar het is, toch, uh, het is nog niet het einde van de wedstrijd. Moet er moet nog een tijdje gespeeld worden bij die andere wedstrijd ook natuurlijk. Maar hier is de stand ondertussen 2 tegen 6.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 Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone.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 van Rotterdam. Komt een hele verre bal richting Middenveld. Wordt goed opgevangen door de Bloemendaalse vereniging. Maar ja, dan moet ik... Kijkt uh, de verdediger uh, tegen de zon in van waar hij de bal moet spelen. Maar dan is hij de bal alweer kwijt. Waar het niet uh, dat uh, Lawrence Docherty de bal aan de linkerkant uh, geeft aan uh, Rick van Kan uh, zo te zien. Hij is klein, hij is fel, maar ook hij verspeelt de bal. Nou, het wil uh, nog niet uh, echt uh, lukken met uh, de aanvallen van Bloemendaal. Want mocht er uh, 2-0 uh, worden gemaakt, ja, dan uh, is het het verhaal uh, voor de Rotterdammers bijna over en uit. Uh, aan de andere kant probeert Rotterdam het nog een keer met een, uh, met een diepe bal... Uh, aan de rechterkant uh, Hertzberger, uh, die uh, googelt op de rand van de cirkel, krijgt een uh, vrije slag mee. Een, een, er is iets gebeurd uh, en dan krijgen we een kaart. Ik hoop niet dat het een groene ik hoop dat het een groene kaart is.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 生意 Er komt de nacht, het schijnt de maan.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 Lisbeth List en Ramse Shafi met uh, Pastoralen. En we gaan door naar de wedstrijd uh, Allianz BVC Bloemendaal. Waar ja, al uh, veel gescoord is. 2 tegen zes. Tjerk de Blauw. En waar het dan nog steeds 2 uh, uh, tegen zes is. En uh, ja, uh, het is hier eigenlijk uh, gespeeld die wedstrijd. Dat kunnen we dan duidelijk zeggen. Bloemendaal is een beetje fair play fair in spelen. Weer uh, ja, die snelle die bal uh, snel rond te laten gaan. En dat betekent dat nu een bestuurbehandeling is uh, voor uh, Ozan. Die kreeg een tikkie en uh, ja, die... Uh, die uh, die ging dus uh, neer op het veld eigenlijk. Ik kreeg gewoon net een gele kaart. Dat was een dodelijke gele kaart voor hem. Want dat betekent automatisch schorsing voor de volgende wedstrijd. Indien uh, dan natuurlijk uh, die na-competitie ingaat. Ja, en dat is afwachten natuurlijk. Of het zo is. Want de tussenstand die ik net doorkreeg was bij uh, uh, DSK tegen... Uh, tegen uh, al onze gezellig 3, tegen 3. Dus dat gaat, zit er nog steeds in voor uh, Bloemendaal. Dus maar we moeten natuurlijk afwachten. Natuurlijk nog een kwartier. Is natuurlijk, natuurlijk afwachten van uh, ja, hoe hier de, de eindstand hier die zal wel beslist zijn. Maar natuurlijk belangrijk is van hoe die andere wedstrijd uh, afloopt daar. Uh, tussen uh, DSK en uh, onze gezellen. Want daar hangt natuurlijk heel veel vanaf voor uh, Bloemendaal. Of ze die na de competitie ingaat. Nee, ondertussen ligt het spel hier nog, uh, nog steeds veel. En is overigens aan opgeknapt. En kan het spel uh, hervat worden met een vrije trap voor Allianz. Die gaan we voor meenemen. Kijken of het uh, gevaar gaat opleveren. Voor het doel van uh, Misha Tuurhout. Maar dan moeten ze wel een heel eind weg, natuurlijk. Die bal komt er ook ver en diep op de spitsen. Maar dat is geen gevaar voor Misha. Die kan hem rustig oppakken. En die kan hem meteen in het spel brengen naar Peter Galvin. Petter Galvin in het plaats uh, die in het veld gekomen is voor de uh, Ruine. Bart de die een hele tijd gepasseerd geweest is. En uh, nu weer in een speelminuten krijgt. In die wedstrijd, natuurlijk. Om weer fit te krijgen. Natuurlijk, als dit is uh, Dennis Goes. Uh, die de bal uh, rustig rond speelt achter Peter Galvin. Peter Galving die die bal nog steeds te goed, Laat het Hij is Gijs Champour. terug naar Peter Galvin Kijken er niet één keer plaats, plaatsen weer een is goed achterin. Achterin, is steeds die bal, hij gaat rustig rond. Wordt dan wordt eh, er rondgesteld bij Sebastian Tobias. Sebastian is aan de rechterkant tot voor gewoon die bal nu. Plaatsen dan een paaltje een paaltje aan, neemt die bal aan. Goed uit zijn voeten, krijgt een kinkie nou aan, mocht toch wel van de schijf. heeft nog die bal in zijn voeten, weer langs te langsje Maar Dat lukt niet, en uh, de heeft het dan aan dan toch weer. Dan gaat rond zijn man heen, en moet Dan moet aan kruisen, voor een goal Dan heeft die bal nog steeds, gaat het startgebied binnen, Ons zijn mannetje, waarna ah, is met net even te veel en er is het daar ook in die bal op zijn hand krijgt. Dus en dan natuurlijk het bal. Dat is niet uit maar het niet zo'n kleine 10 minuten te spelen. Met de stand die natuurlijk de test tegen twee. Het is bijna tien over half vier. Dit is CFM Zandvoort met uh, zondag in Kennemerland. En uh, ja, voor de Ajax uh, supporters. Uh, er is uh, veel gebeurd bij uh, Ajax tegen FC Twente. Uh, er is gescoord. Voor Ajax. Maar er is ook gescoord voor Twente. Dus dat betekent dat er op dit moment 2 tegen 1 staat. In het voordeel nog wel voor Ajax. Maar goed, wie weet nog de wedstrijd van vorige week. Toen stond Ajax met 2-0 voor en uiteindelijk verloren ze met 2 tegen 3. Zeg maar. Dus ja, het kan nog alle kanten op. Verder is er ook nog gescoord bij Feyenoord tegen NEC. Daar staat het inmiddels 1 tegen 1. En bij de graafschap VVV Venlo, daar is ook inmiddels gescoord. Daar staat het 1 tegen 0. Bij Willem II, de hekkensluiter tegen NAC Breda, daar staat het 0 tegen 0. Dus daar is niet meer gescoord. Gaan we even kijken naar een andere tak van sport. En dan heb ik het over ja, wat hier in de regio allemaal gaande is. Dat is het hockey. Ook oh, het kopje van Bloemendaal is dus uh, de tweede wedstrijd van de halve finale in de playoffs bezig tussen Bloemendaal en uh, Rotterdam. En uh, in de 35ste minuut, dat is op slag van rust, is er gescoord door Bloemendaal. Het staat daar 2 tegen 0. En degene die, de, die het uh, doelpunt heeft gemaakt dat is uh, Roel Eerdink, geloof ik. Mag, mag ik heel even het, het papiertje daarvoor? Ik weet het namelijk niet meer uit mijn hoofd. Oh nee, het was Roel Boveneerd, zo. <laughs> heel andere naam. Gelukkig heb ik het opgeschreven. Het was dus een velddoelpunt in de 35e minuut door Roel Boveneert. De rust is daar inmiddels begonnen en Bloemendaal kijkt dus naar een, ja, naar een voorsprong van 2 tegen 0. Your song, written by the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 Shakira met Underneath Your Clothes. En uh, we gaan uh, nog even naar de eindfase van de voetbalwedstrijd uh, Allianz tegen BWC Bloemenaal. Tjerk de Blauw. Van de schot van Allianz die wordt direct genomen, wordt erin gedraaid, wordt weggekopt in het doel. En het is meteen Bloemenaal wat weer eruit te komen. Maar uh, er zit een been tussen van de Allianz en dat betekent een ingooi. Komt aan de rechterkant van het veld voor uh, Sebastiaan Thomas... Sebastian Thomas neemt alle tijd natuurlijk. En uh, Bloemendaal staat voor met 2-6. Dus uh, Bloemendaal hoeft niet zo nodig. Maar probeert natuurlijk wel nog aan te zetten als het even kan. Dus Tim Jan die bal rustig oppakt. Uh, gaan plaatspuggen Sebastian Thomas. Sebastian Thomas dan eigenlijk uh, het veld op Ozan. Ozan uh, kan die bal niet houden. Dat betekent dat toch weer Tim Jan erbij kan. Wordt er een overtreding gemaakt door Tim Jan. is nog een vrije trap voor Allianz uh, Allianz. Of de helft van, de, van uh, Bloemendaal. En dat betekent dat oh, Allianz er één keer naar voren gaat. En we gaan kijken hoe die bal uh, erin zal gaan, uh, gaan draaien. Hoe lang uh, gaat die scheidszitter erbij geven. Dan komt die bal. Laat het dan in het doorboord. Maar dan -Jan die een keurig weghaalt achterin. Houdt die bal goed binnen. En kan er een aantal meters van maken. Gaat kijken waar hij heen kan spelen. Plaats het dan rustig aan de rechterkant van Oos. Oos dan meteen door op Tim. Tim weer terug op Oos. Oos weer terug op Tim. En dan schijnt nu die ertussen komt. En Jan probeert dan Oos aan te bereiken. Dat lukt hij niet. En dan is het toch weer Geis Jan Poelgees. die die wel kan oppakken. En meteen diepstelt richting Michel Abraaf. Michel Abraaf probeert dan ook te bereiken. Ook kan er niet bij komen. Daar gaat hij wel rustig over zijn. Wanneer een ingooi van Allianz. Alliance wordt heel snel genomen. wordt dan proberen ze door te plaatsen. En dan is de Ozan die hem goed wegtrapt in één keer, dus er is de Michel Aarons die in de dijk gekomen. Ja, die bal weer naar voren, lang en diep van, Allianz. Uh, oh het is hotse klossen wat ze doen, maar het is zoals het die rustig terugkomt op, uh, op uh, Michiatuurhouten, maar die moet een grappeltje maken om die bal in zijn handen te houden. Dus, uh, maar het is dan toch weer een want de bal zit dus even aan de rechterkant van het schaap. Tim Joon kan die bal niet houden, want dan gaat ze verkeerd weg. En dan is er nog een ingooi van Allianz aan de overkant van het schaap, ja natuurlijk alles belangrijke, maar het gaat ook hier om die stand natuurlijk bij DSK tegen uh, onze gezellen. En daar staat die stand nog steeds 3 uh, tegen 3. Nog met een minuut of uh, zeven te spelen wat ik net eens doorkreeg. Dus dat is nog heel belangrijk, om die aanval nog in de allianz. Daar is uh, Gijsje Poogas die winnen weghaalt. Gijsje ze de wozen, nou dan kan ik niet houden die bal. En dat betekent dat die bal rustig achterloopt uh, En dat mis natuurlijk had, die bal gaan oppakken. En gaat heel rustig aan gaan doen, want de het is gespeeld. Dat kunnen we gewoon dadelijk stellen hier in het Stadion. Wat is onder de ja, zoals ik paar vaak al gezegd onder warmelijke bar, stelbaarheden qua veld hoor, niet qua weer, maar qua veld gesteld moet worden, want dat is geen, uh, geen voetbal in waardig. de Michel Aver Michel Aver was in één keer door en bij die. die heeft de balletje goed, gaat kijken, dan kan hij hem verweer helemaal naar het spel, plaats hem nog uit, gaat de stadsgebied weer, dan moet het dan voor geven, steeds actie maar dan komt hij daar en dat betekent een hoekschop uh, nee, de scheidsrechter geeft achterbal maar volgens mij werd hij dus aangeraakt, die bal nog en dat betekent gewoon dat het uh, hier gelopen is, en ik zou zeggen, neem hem maar rustig terug, want er valt eigenlijk niets weer te vertellen van deze wedstrijd hier, die we moeten ongetwijfeld zal gaan winnen met 6 tegen 2. Oké, okay, dankjewel Tjerk. Nou, we gaan uh, ongetwijfeld, uh, of wachten we nog eventjes uh, rond een uur of uh, half vijf, kwart voor vijf. Dan kan je nog even praten met de trainer of een van de spelers. Uh, dat ligt eraan, want wij zijn uh, in één keer hier naartoe gekomen met kleding en al aan, of met de voetbalkleding aan. Want uh, de hygiënische omstandigheden, o, zijn hier niet al te best, want nee. de schimmel staat in de kleedkamer. Oh, de, nou, de, ik had ook begrepen dat er wordt gestolen, want wij moesten ook de, alle spullen meenemen. De, de, de, de, de, als je het ziet, de schimmel staat in de kleedkamers hier. Dus we hebben besloten dat iedereen dus in de voetbalkleding dus uh, ja, hier naartoe zou gaan. En uh, ja, dat betekent dat ze thuis uh, op, op Bloemendaal terrein gaan douchen. Begrijp ik. Dat zal lastiger worden om dus uh, uh, dan dus uh, daarvan uh, een ontslagje doen. Maar zodra ik dat weet over de positie van Bloemendaal, laat ik het zeer zeker even weten. Oké, okay, dankjewel uh, inderdaad van deze, in ieder geval voor dit verslag. Tjerk de Blauwe uh, alliance tegen BVC Bloemendaal en daar werd het uiteindelijk waarschijnlijk 2 tegen 6.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 die koos met The Eyes of Jenny. Het is uh, iets voor vieren, dus we gaan snel terug naar de tweede helft... ...van Bloemendaal tegen Rotterdam. Fritreek. Vijf minuutjes hier op het kopje gespeeld in die tweede helft. Bloemendaal leidt met 2 tegen 0. De eerste treffer was van de Nooijer... ...en de tweede treffer, daar had de nummer 14 ook een hand, hand bij. Want uh, het steekpaasje, het steekpaasje... ...dat zal uh, morgen uitgebreid in de media... Uh, ...met foto's en met video's uh, worden uh, getoond... Want uh, hij stelde uh, Roel Bovendeert in staat om uh, alleen op uh, het doelman Pirmin Blaak uh, af te gaan. En met een overtreding uh, werd uh, Bovendeert uh, eigenlijk uh, tot staan gebracht... Maar de scheidsrechters vonden het zo mooi dat het doelpunt gewoon inging. En Bloemendaal op een riante 2-0 voorsprong staat. En nu in die tweede helft probeert Rotterdam nog iets te doen. Misschien tegen beter weten in. Een scrimmage voor het doel van Jaap Stokman. Maar er is afgefloten. De bal zien we niet. Maar. Er is een overtreding begaan en dan moet hij uh, op de juiste plek uh, worden uh, genomen. Dus uh, gaat Loemendaal heel rustig de tijd nemen om die vrije slag uh, te, te laten uitvoeren aan de linkerkant door Jolie. Die uh, gaat uh, de bal plaatsen, ja natuurlijk, uh, naar de Teun de Nooier. En die begint maar weer eens te lopen. Niks te merken van een blessure voorlopig. Al nog, althans nog. En dan is het uh, Ronald Brouwer die uh, een beetje een scrimmage doorhaalt. Maar hij verliest de bal. En is het Rotterdam uh, dat over de 23 meter stoomt. En richting Jaap Stokman. Dan komt de voorzet. En die gaat die via Jenniskens over de achterlijn. En kan Rotterdam misschien een corner nemen of een uh, vrije slag. Ze proberen het de Rotterdammer. Misschien tegen beter weten, maar ze kijken nog altijd tegen die 0-2 achterstand aan. En uh, ja, als zo'n Bloemendaal, uh, die, dat, dat, dat gokt uh, op de, de counter met, met Brouwer en De Nooijer. Uh, ja, De Nooijer temporiseert nu eventjes uh, op uh, de middenlijn. kijkt rustig uh, richting Doggerty. Bloemendaal heeft geen haast. Het, uh, het houdt de, de, de bal in de ploeg. En als het kan loert het op de counter. Dat zal het scenario zijn. We hebben zeven minuten gespeeld in de tweede helft op het kopje. En de stand is... 2 voor Bloemendaal en 0 voor Rotterdam. Pijlen. Let me see you dance, Phil. Ja, dat was Bela. Ik weet alleen niet meer even van wie, maar het uh, nou, klonk in ieder geval wel even lekker. Bela dus hier bij uh, CFM en uh, AB Radio. Oh, het is bijna vier uur, maar ik wil nog eventjes uh, de stand van zaken doornemen op, uh, ja, bij de DTM. Op nummer uh, drie is geëindigd Martin Tomczik En op nummer twee Bruno Spengler. En op nummer één uh, Mike Rockefeller. Nou, dit was uh, CFM Zandvoort. En uh, uh, voor het nieuws, zometeen gaan we naar u terugkomen, maar nu eerst... Uh, ...nog eventjes uh, muziek en dan het nieuws. The continent of Atlantis was an island... ...which lay before the great flood... ...in the area we now call the Atlantic Ocean